Middernacht, het begin van vrijdag 5 juli. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk heeft Labour een grote overwinning behaald. Volgens de exit poll krijgt de partij van oppositieleider Keir Starmer de absolute meerderheid in het lagerhuis. 410 van de in totaal 650 te verdelen zetels. De regerende conservatieve partij van premier Ritchie Soenek leidt een flinke nederlaag. Volgens de Exit Poll houdt die partij 131 van de huidige 364 zetels over. Als de Exit Poll klopt, komt het sociaal-democratische Labour na 14 jaar weer aan de macht. Keir Starmer zal in de loop van de dag als nieuwe premier Downing Street 10 betrekken. Carola Schouten is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Rotterdam. Dat heeft de gemeenteraad zojuist bekend gemaakt. Schouten volgt aan met Abutaleb op, die na 15 jaar stopt. Carola Schouten was minister van armoedebeleid, participatie en pensioen in het laatste kabinet Rutte. In de periode daarvoor was ze minister van landbouw. Carola Schouten woont al 30 jaar in Rotterdam en studeerde aan de Erasmus Universiteit in de stad. De beëdiging is naar verwachting in oktober. In grote delen van de Verenigde Staten wordt gewaarschuwd voor extreme hitte. In bijna de hele zuidelijke helft van de VS is het 35 graden of warmer. Op sommige plekken meer dan 40 graden. Meteorologen verwachten dat de hitte nog wel even aanhoudt. Na het weekend kan het 47 of 48 graden worden. De National Weather Service noemt de situatie extreem gevaarlijk. Het komt s'nachts bijna niet af en de luchtvochtigheid is hoog. Daardoor is het moeilijk om de lichaamswarmte kwijt te raken. Netbeheerder Tennet gaat een nieuwe techniek gebruiken om de capaciteit van het overvolle stroomnet te verhogen. Aan hoogspanningskabels worden sensoren gehangen die meten of de kabels strak staan. Dat gebeurt bij koud weer met veel wind. Op zulke momenten kan er meer stroom doorheen. Tennet zegt dat de capaciteit van het stroomnet op die manier met 30% omhoog kan.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 Je bent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 Zo'n zo dag die altijd wacht het dag Ik begon al zo super van morgen Toen ik de middag onder de zon zag Zo moet het altijd zijn, dus ik heb even gelukkig maar één vraag Als het kan, als het mag, morgen weer zo'n dag Want dit soort dagen gaan altijd zo snel voorbij Het mag morgen weer zo.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 Kiss you! <laughs> Never known, never seen, never smelled, never felt the breath.